Kees Groot met het NOS-journaal. President Trump heeft van Israël gevraagd terughoudend te zijn bij de uitbreiding van nederzettingen in Palestijns gebied. Netanyahu bracht vandaag een bezoek aan het Witte Huis. Tijdens een gezamenlijke persconferentie zei Trump nog wel dat hij vindt dat de Verenigde Naties Israël heel erg oneerlijk hebben behandeld. Hij doelde daarmee op de sancties waarmee de Veiligheidsraad dreigt om een bouwstop in de bezette gebieden af te dwingen. Alfred Oosenbrug trekt zich terug als lijsttrekker van de nieuwe partij eh, Nieuwe Wegen. Hij wordt vervangen door Jacques Monas, de oprichter van de partij. De partijleiding is van mening dat de ervaring die Monas heeft als Kamerlid voor de PvdA onontbeerlijk is in deze fase van de verkiezingsstrijd. Oossenbrug blijft wel aan als nummer 1 op de lijst, maar Monas zal de Kamer ingaan als Nieuwe Wegen een zetel haalt.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 Dat is dan Prelude to April van Ingwie Melmsteen. Dat was nou het tweede nummer. Het eerste nummer was uh, Lazarecima. Welkom. Wat kun je verwachten tot 10 uur? Nou, dit. Modern Classic. En dat is dan Classic op zijn bruist. Veel nieuwe luisteraars. De niet-rokersgroep. 2000 man, welkom en allemaal luisteren hè. Chica Melodia, dit is van Ivano Pavesi. We gaan gewoon verder... Oké, okay, Ingrid Melmstein, je hoort hem nog wel vaker, denk ik. Ik heb er een paar keer tussen gezet. Ja, weet je, wat krijg je als je alle Bruis-uitzendingen in een smeltkoes gooit? Je schudt een keer, dan krijg je dit. CWM Cozen, Modern Classic. Mijn naam is Willem bruist. Je luistert naar ZFM. Zandvoort, jawel. Met het programma ZFM. Modern Classic. Classic, modern. Ja, geef het een naam. Veel viooltjes, weinig trompetten. Dat doen we de volgende keer weer. Ik krijg heel veel reacties. Vind ik vind het leuk. Dat de mensen over het algemeen toch van mij verwachten dat ik... Ja, reggae, rock, blues. Beetje disco. Heel af en toe probeer ik... Uh, ja, toch wat muziek van Rob Harms weg te pikken, zeg maar. Lukt mij niet altijd. <laughs> Meestal zijn we te snel af. Maar goed, vanavond doen we dus uh, ja, wat lichtere muziek. Zoals je hoort... Uh, uh, net hoorde eigenlijk, was het... Uh, ja, het nummer Cadenza, van Ingwie. En uh, het was de akoestische versie, het was live. En er was zelfs iemand die stuurde een berichtje van... Er er ook een stukje van Adiago in. Ja, het is niet te geloven, maar het klopt wel. En dat vind ik zo leuk. Ik... Uh, het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat voor muziek ik draai. Het, het publiek dat, dat komt en, en dat luistert en dat reageert. En, uh, positieve feedback, ja, daar hou ik van. Nou goed, genoeg gepraat weer. Straks nog een mededeling over het uh, luisteronderzoek, maar dat later. En Hilsson staat de microfoon er gewoon open, natuurlijk. Ja. Ja, goed. Dolly de pieren komt binnen en uh, die zwaait, steekt de duim op. Ook goed. Nou, dan is, dan, dan is mijn avond helemaal goed, natuurlijk. Ik heb een volgende nummer klaarstaan. Het heet San Marco. Het is van Gordiano. hoop Italiaans. Ah, is mooi. Ja, kijk. Dit, dit, gaan we dus, dit gaan we dus niet doen. Want ze, ze zeggen van ja, hallo. Maar ons stuk is ook mooier. Daar begin ik dus niet aan. Dus die veer ik even uit. En dan, dan veer ik die andere weer in. Want dan, dan klopt het weer. Beetje drama mag wel. Doe de oortjes maar dicht, hoor. Dit was uh, Icarus Dream van Varen. En ja, dat is toch, uh, toch iets heel anders? Als wat je net hoorde, natuurlijk: en dit is pastorale. Ja, ik hoef het eigenlijk niet te vertellen, maar het is natuurlijk geschreven door Beethoven. Ludwig van, jawel. Die luistert nog steeds naar Stand voort. tot 10 uur, Modern Classic. Ik heb een, uh, een, toch een verzoekje klaarstaan. Het, uh, het nummer heet uh, Sarabande en uh, je mag raden van wie het is. Iedere het lentegevoel niet van krijgt, dan weet ik het niet meer. Ik sta hier te spring als een blij-ei. Maar dat geeft niet, dat doe ik wel vaker. Jawel. <laughs> nou, ik heb er toch nog een verzoekje tussen kunnen persen... Uh, en wel voor, uh, voor de programmaleider van GFM Zandvoort. Meneer Vos. En hij vraagt... Uh, hij vraagt een onmogelijk nummer natuurlijk. Ik hoop dat het de goede is. Uh, is het de goede uh, dan bitterballen? Is het de verkeerde dan, nou ja, iets lekkers bij de koffie. Is altijd goed, zeg ik altijd maar. Speciaal voor jou. Albert Jan, dat is jouw gitarist. Dit is de mijne. Dat is mooi, jongen. En dit is Tocata. Er waait een frisse wind door de studio van GWM. Het voelt aan als gewassen lucht. En het voelt lekker. Zo glijden we met de muziek richting de klok van 1, 9 uur alweer. Dat gaat het gaat er snel, hè? Maakt niet uit wat je draait: klassieke rock, reggae, blues. Nederlandstalig, slagers, banketbakkers, noem het maar op. En dit is natuurlijk Inverno. En van deze gelegenheid maak ik gelijk even gebruik natuurlijk. Want wat is er aan de hand? Wij van ZFM Zandvoort zijn bezig met een luisteronderzoek. Een luisteronderzoek? Ja, een luisteronderzoek. En dat is niet zomaar een luisteronderzoek, want wij willen graag weten... Uh, wij luisteren jullie graag naar. Wat vind je leuk? Uh, wat vind je absoluut niet leuk? Dus er is een enquête en die is te vinden op Facebook. En kun je hem niet vinden op Facebook, dan is hem gepunt. Stuur mij maar een berichtje en dan stuur ik je het linkje, met alle plezier voor alle mensen die hem nog niet hebben gehad... want nou ja, het, het kunnen er nooit zoveel meer zijn... maar ik stuur liever uh, duizend linkjes... als uh, dat ik uh, bij iemand denk van... Uh, ja, nou ja, ik stuur maar één linkje. Dus in ieder geval, als je het linkje hebt... klik het ervan, vul het even in. En dan help je ons mee en dan help je jezelf ook mee... want dan kunnen wij mooie programma's maken. En dat is natuurlijk niet alleen klassiek. Nee, we hebben nog veel meer... Om een wat te noemen bijvoorbeeld op zaterdagmorgen. Goedemorgen Zandvoort. Verschrikkelijk leuk programma. Lekker gezellig rond de koffietafel. Onderwerpen is altijd leuk. Nou, dan pak je de middag nog eens een keertje bij. Dan heb je eens... Uh... Ja, goedemorgen Zandvoort. Heb je dan gehad en dan heb je uh, Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zondag. Je hebt Zandvoort op maandag, op dinsdag, op woensdag. Alle dagen kun je van Zandvoort hebben. Alle dagen kun je zien of hem op de radio horen. Maar vul wel even die enquête in. Is wel belangrijk. Je hoeft niet te zeggen uh, wie je persoonlijk leuk vindt, uh, niet leuk vindt. Dat is helemaal niet belangrijk. Wil je wel uh, de uitslag ervan weten, moet je even je mailadres invullen. Kan ook anoniem, dan vul je niet je mailadres in. dat je zegt ik heb een geheim mailadres, dat kan ook natuurlijk. Dus voor degene die het linkje nog niet hebben gevonden op Facebook... laat het mij even weten, stuur ik alsnog het linkje. Even tot zover deze huishoudelijke mededeling... Ja, dan krijg ik toch een hoop vragen van... God Willem, wat draai je nou in godsnaam voor muziek? Want ja, dit kennen wij helemaal niet. Ik zal het jullie aan het einde van de uitzending vertellen. Nu eens maar genieten. Geniet van deze mooie lenteavond. Want Van zijn ZFM Zandvoort. Ik kom er niet eens uit. Hoor je dat? Even tot de klok van 9 uur. Diversitement. Made in Italy. Het is van Gian Piero.